Vijf uur. Freddy Tijn met het NOS-journaal. De premie voor zorgverzekeringen gaat de komende jaren in totaal met 311 euro omhoog. Het heeft het Centraal Planbureau berekend naar vragen uit de Tweede Kamer. In 2021 betaalt een verzekerde gemiddelde 1,601 euro per jaar. Dit jaar was dat 1,290 euro. De zorg kost steeds meer geld. En ook wordt de zorgverzekering duurder doordat het eigen risico beperkt blijft tot 385 euro. Het afhandelen van geschillen over schade door aardbevingen in Groningen wordt makkelijker. Als het gaat over bedragen tot 4000 euro is geen speciale zitting meer nodig van de Arbiter Bodembeweging. Die groep oudrechters hoeft ook niet meer eerst naar de schade te kijken. Bij de Arbiter Bodembeweging zijn tot nu toe 2000 zaken aangemeld en daarvan liggen er nog 1400 op de plank. De nieuwe regeling moet zorgen voor een betere doorstroming. Melkveehouders moeten zich gewoon houden aan de regeling om het mestoverschot terug te dringen. Ze moeten dus alsnog hun veestapel inkrimpen tot het niveau van juli 2015. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in hoge beroep. De rechter had boeren juist ontheffing verleend. In 2015 werd het productieplafond voor melk afgeschaft en veel boeren kochten toen meer koeien zonder rekening te houden met de maximale hoeveelheid mest die ze mochten produceren. Volgens gerechtshof moeten ze zich dus aan die mestregels houden. En de bierfiets verdwijnt vanaf morgen uit het centrum van Amsterdam. Volgens de rechtbank heeft de stad het bierfietsverbod nu goed onderbouwd. Eerder wees de rechter een verbod vanaf 1 januari van dit jaar nog af... omdat de argumenten van de gemeente niet deugden. De bierfiets is niet meer welkom in de binnenstad van Amsterdam... vanwege de overlast en de opstoppingen die de fiets veroorzaakt. Buiten de binnenstad is de bierfiets nog wel welkom... Het weer. De motregen trekt weg. Vanavond en vannacht kans uh, op veel plaatsen droog. Morgen bewolkt. In de loop van de dag maakt het zuiden kans op een beetje zon. In het noorden kan een bui vallen. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journalist. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANDB. In de Randstad staan nu al 65 files. Het is veel drukker dan anders vanwege ongelukken. Vooral bij Gouda. Maar ook uh, richting Duitsland loopt het vast. Op de A12 uh, richting Den Haag is dus een ongeluk gebeurd. Tussen de meer en Knop Gouwen met staat 22 kilometer. Vanwege bergingswerk is de rechterreis ook nog dicht. Vertraging is een uur. Andere kant op de Kijkersfile tussen Zoetermeer en Gouda staat 12 kilometer. En dat kost je een half uur extra. A15 van Europort naar Gorkum. Tussen rotterdam sjaloos en Sliedrecht 18 kilometer. Er heeft een kapotte auto gestaan. De vertraging is nog wel drie kwartier. En op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom staat bij Albeiland 2 twee kilometer file. De linkerrijstok is dicht door bergingswerk. De N206 vanuit Heemstede naar Zoetermeer. Tussen de A44 en Leidendorp vier kilometer en een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Treat her better than you treated me I'm onto you You don't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 It's a speed, ah. Oh. Pop that bitch and spray it like Ray. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. Kill me, Kill me. I, thought. I thought. t White, -white. Newports, Newport. I won't need light shorts. $80,000, birkin' bag in a porch. I'm trying to fuck with you till we don't like support. I split it with you if we get it. half of Michael Jordan. No politician, I shit on niggas cause life is short. No passport to go with me, I have to get deported. Oh. Please, let go. Let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 Turn up, try to work something. Shots in Any D, good. You want to fucking furnace? Every time I do it makes me laugh Every time I do it makes me Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl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 My not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 Fonsi, g oh, oh, oh no, oh no oh. Hey. Go, si sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy g oh. Vi que tu mirada ya estaba llamándome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 Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que la sola escrita en Ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave sabecito, lo vamos pegando, poquito, a poquito quienes a mi boca. Lugares favoritos, favorito, favorito, pasito a pasito, suave sabecito, lo vamos pegando, poquito a poquito.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 Just show no mercy And when you hold her close to you Just when you're feeling good it's true Life shows no mercy Life shows no mercy Life shows no mercy Life shows no mercy, Life shows no mercy.